Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag, het is donderdag 15 februari 2018. Het is de dag van de 10 kilometer. De strijd waar heel schaats het Nederland naar uit heeft gekeken. De strijd tussen Sven, Jorrit en Ted Jan. En het startschot heeft geklonken. Snel naar Sebastian Timmerman. Ryosuke, Tsujia en Bart Swings. Dat zijn de eerste twee hoofdrolspelers op deze 10 kilometer. Het zijn de heren. In de eerste rit zijn anderhalve minuut onderweg op hun 10 kilometer. Swings leidt met een ruime seconde voorsprong op Tsujia. We zitten natuurlijk nog in de beginfase van deze wedstrijd. We hebben pas 1200 meter afgelegd. Bart Swings, die tijdens dit Olympisch toernooi zesde werd op de 5000 meter. Zesde ook werd op de 1500 meter. Daar had misschien nog net ietsje meer in gezeten. En voor Tsujia is dit zijn tweede afstand. Hij is de nummer 16 van de 5 kilometer en gaat het dus nu doen op de langste afstand. Het initiatief ligt dus bij Bart Swings aan het begin van deze uh, 22 e Olympische 10 kilometer, want één keer... In de geschiedenis werd deze afstand niet afgemaakt. En dat was in 1928 vanwege hele slechte ijskondities. Slecht weer in St. Moritz. Nou, dat zal vandaag niet gebeuren. Want gelukkig zit er een dak op hier in Gangneung in Zuid-Korea. Zeven keer ging het goud al naar Nederland in de geschiedenis van deze afstand. De Olympische geschiedenis. Arts Genk, Piet Kleine, Bart Veldkamp, Gianni Romme... Jochem Uitdagen, Bob de Jong en Jorrit Bergsma. En die laatste heeft de statistieken tegen. Want nog nooit werd een schaatser twee keer op rij... Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Jorrit, Sven of toch Ted-Jan? Ik zag er straks een hele mooie tweet voorbij komen... van collega-journalist Nando Boers. De dag... Dat je weer een meeschrijver wordt. En zo is het vandaag. Pakten we een papiertje erbij? Wij gaan vandaag alle rondetijden voor u noemen. Te beginnen met Soedja en Sphinx. Zij zijn 2400 meter onderweg. Even kijken. Sphinx een 30-9. 31-4. Alle rondetijden gaan vanmiddag nog vaak voorbij komen. dan Thuiten en Gerrits hebben ook een papiertje klaar liggen om de rondetijden bij te schrijven. Ja, ik vroeg jou een meeschrijflijsten. We zijn hier. Jij keek me aan van hè? Ja, jullie houden dat altijd uitstekend bij. En ik, ik, ik luister en hang aan jullie lippen. Maar dat meeschrijven, dan raak ja. ik helemaal in de war van wat ik zie en waar ik op moet letten. Uh, en ik heb zo het idee, ja, die eerste drie ritten voor de dweil... Ja. Uh, ben ik dan een beetje oneerbiedig als ik zeg van... Nou, nee, dat, heb ik ook dat wel hoor. Dat hoeven we niet mee te schrijven. Ik nou, je ja, hebt Bart Svink. Die Bart Bart reed, reed echt wel een sterke vijf kilometer... En je hebt natuurlijk Belg, de hè? lokale, Hoi. of hoe zeg je dat, de favoriet ja. van Zuid-Korea, Ere 3. Dus ik denk dat het, uh, ah, ja, Bart, Ali, Ali, dat leuk ja? ik... is. Ja, dat die reed een goede, een goede vijf en die hebben we al zo lang niet gezien op de lange afstand. Olympisch Toen was kampioen, je niet hè? overtuigd hoor reed nou, Nee, maar hij reed beter dan we hem ooit hebben. Hij verstopt zich altijd op een vijf en een tiener. Hij rijdt zo vaak rond dat hij ongeïnteresseerd is. Hij rijdt eigenlijk voor de master, Dat is zijn afstand. Hij wil hier goud winnen in eigen land. Maar we hebben het al gehoord. Als er een Zuid-Koreaan hier schaatst in dit stadion... gaat het dak er af. Dus dat wordt 25 rondjes uh, lawaai. Het? Ja, ik <lacht> denk nou, het wel. Ik ben benieuwd hoe langs het volhouden. Inderdaad. Ja, het moet wel goed gaan. Hè. merk ik in de, zuid, uh, in, in de short track half. Ja. Dus, en dan, dan juichen ze heel hard... Maar als het niet goed gaat, dan hoor je ze niet hoor. Keihard. Maar het was ja, mee hoor. Gisteren met de duizend meter. Toen lag ze ook best wel. Was er één meisje die lag best wel achter. Ze bleven maar doorgaan. En ja, dat is waar. Maar dat is een duizend meter. Dat is een meter, duizend meter. Maar, maar, maar, maar 10 minuten, 12 minuten Ja, ja nou, we gaan echt wel een Olympisch kampioen ja. he, op deze afstand van Vegas. Zeker. En in die eerste Zeker. drie ritten zit ook Harvard Buckel. Ja, ook een uh, beroemde naam. Maar moeten wij daar nog iets van verwachten? Nee. nee. nee. Hij, is, uh, hij is geblesseerd geweest, is, is weer teruggekomen. Eigenlijk had hij al afscheid genomen van het schaatsen een jaar geleden. En hij dacht. Nou ja, ik begin weer rustig met fietsen na mijn blessure. En hij kwam, de, hij kwam er weer eigenlijk bovenop. Hij rijdt best wel weer oké. Okay. Sneed zich twee weken geleden in zijn enkel. Oh. Dat is niet een optimale voorbereiding. Nee, nou, hij, die rijdt hier gewoon mee voor het uh, meedoen. Ja, voor, uh, voor, uh, voor de ploegachtervolging uh, gaat hij trainen. Dat is voor de Noren heel belangrijk. Sverreloene Pedersen, hè, won brons op de vijf kilometer, staat niet op de lijst. Die heeft zich teruggetrokken om alle energie te sparen voor die ploegachtervolging. Uh, Want je die gaat hier... Diep, Mark. Je gaat heel diep als je 10 is echt, kilometer... Ja, heel verschrikkelijk. Kijk, als je hem nou een keer in een allround toernooi kan rijden... je kan rekenen en je kan hem vlak rijden... zoals Rintje Ritsma heel vaak deed in een allround kampioenschap... dan kost je een paar dagen. Moet je echt heel diep gaan dan kan hij je zomaar een week uh, terugzetten. Dan... Sven, uh, Sven gaat echt zometeen helemaal de, de, de pijloze diepte in. Hè? Ja, dat is maar de vraag. Ja. Daar gaan ik we ik het zo meteen ja. ook verder over hebben. Het is het wel kijken. grappig dat jij ook naar Rintje Ritsma uh, wees, want ja. Ja, wij zitten op een platform samen met televisie en dan wijs je over je schouder en daar zit die Rintje Ritsma, want die is uh, analist bij, uh, bij tv vandaag en ik zie ook Dion de Graaf. En Francisca Schenk trouwens. En uh, natuurlijk zit daar ook altijd Ermen Wennemars en die, zit, die is nu gerend volgens mij naar de commentaarpositie van uh, Sebastian ja. Timmerman, dus ze zitten naast, uh, naast elkaar. Heppie en Epi zijn weer samen, ja, hoor. inderdaad. We zijn er weer, ja. uit we met ook een sportman, hè, Erben. Dat jij zo zeker. hard van, uh, van ja, televisie ja, naar radio lopen ja, kan. Ja, dit is toch veel leuker aan de radio, hè? Dat ah, mag ik niet kijk, zeggen. Kijk, dat horen wij graag. Nou, wij kijken naar Bart Swings in dat uh, zwart met wit met gele pak. Het uh, Belgische pak trouwens ontworpen door zijn uh, landgenoten... en collega-schaatster Jelena Peters. Waar Swings op dit moment in uh, rondrijdt. Hij is op weg naar de volgende doorkomst. En we zijn... Ja, eigenlijk precies op het moment dat jullie overgeven... Uh, op de helft van de 10 kilometer. Hij is nu bij de 5200 meter. Het fieetje van Erben dat slaat op de rondetijden van Bart Svins. En het vlakke schema gaan we zo op terugkomen. maar nog even de sfeer beschrijven hier op de perstribune. Noren, Duitsers, Canadezen, Japanners... Ze zijn allemaal naar ons toegekomen. Ons, de collega's van televisie, de Dijkstra en Martin Hesman en naar mij in het afgelopen half uur om te vragen wat wij ervan denken. De Washington Post, de grote krant uit de Verenigde Staten... heeft twee verslaggevers hier rondlopen die alleen maar bezig zijn met een sfeerverhaal... en een profiel over de grote Sven en hoe deze afstand vooral leeft in Nederland, na alles wat er in het verleden gebeurd is in Vancouver... en de Nederlaag vier jaar geleden in Sochi. Dus ook buiten de landsgrenzen weet men dat dit wel een bijzondere dag kan worden. Terug naar die race van Bart Swings tegen Rio Soeket Sochi. Swings leidt. En u hoorde Erben al even dat jeetje zeggen op de achtergrond. Want Erben, ja, jij hij... schrijft mee, jij ziet de rondetijden en die zijn prima. En die zijn allemaal zo ongelooflijk vlak... Hij redt allemaal rondjes 30 hoog. 30, 9, 39, 9, 30, 9, 30, 38, 8, 38, 8. 38, 38, 38. En de laatste ronde was dan 30, 6. En dan komt er nu gewoon weer een rondje. 30-6 achteraan. Dus hij bouwt hem heel rustig af. Hij rijdt heel ontspannen rond hier. Ja. En het ziet, uh, ziet er gewoon echt heel, heel erg goed uit wat, uh, waar Bart Swink mee bezig is. En als hij dit kan doortrekken, zo net boven die 30-6 rond die 30,5 seconde, ...komt hij gewoon keurig binnen de 13 minuten uit. 13-5, 13-56 misschien wel. Kijk, hij haalt er weer een af. 30-58 in de afgelopen ronde. Het begint meteen leuk, hoor. Deze 10 kilometer, Bart Svins, die het Belgisch record natuurlijk op zijn naam heeft staan: 12:57-31. Dat is een tijd die hij reed op hoogte in Salt Lake City. Een van de vier rijden slechts in dit deelnemersveld die daar op hoogte het PR. Zijn persoonlijk record ooit reed. Op laagland van Swings nooit binnen de 13 minuten uit. Als hij dit volhoudt, rijdt hij echt een hele goede 10 kilometer. Zien we meteen in rit 1. Ja, zijn 10 kilometer van zijn leven in ieder geval voor Bart Swings. Gaat de rondetijd nu wel weer met een 10 omhoog. 30-69. Maar de doorkomsttijd 8, 48 96 voorspelt nog altijd een eindtijd van keurig netjes een aantal seconden binnen die 13 minuten. Ja, en er zit al steeds een behoorlijke ontspanning in zijn, in zijn slag. Je kunt echt zien dat hij echt gewoon lekker rijdt. Hij reed natuurlijk ook al een hele goede 5, 5 kilometer. Een kilometer die we eigenlijk al een hele poos niet meer van hem gezien hebben. En nu gaat het erom dat hij dit ook gewoon vol kan houden. Dat hij ook in die laatste rondes dit gewoon vol kan houden. Nu weer, hè, een rondje 30. Het is ongelooflijk hoe vlak hij rijdt. En hij heeft al 150 meter voorsprong op de op de Japaner. En dat zou ook mooi zijn. Als je in het laatste rond dus iemand voor je hebt rijden. Als de Japaner een beetje stuk gaat. Die blijft echt ook nog wel goed rijden. Hoor. Hij rijdt een rondje 30-0. Of 31-0 hier. Dus het gat, het gat wordt niet heel snel groter. Maar uh, hij rijdt wel hij rijdt echt fantastisch. Hij rijdt lekker ontspannen. Lekkere swing, een beetje een uh, dat achterbeen slaat. Uh, trapt die beetje lekker naar achteren, die even lekker ontspanning krijgt. Haalt hem lekker lekker bij, probeert te ontspannen op het rechte eind. En dan gaat het nu wel voor de eerste keer de ronde tijd ietsje omhoog naar 30-8. Maar met 59 43 is hij nog altijd op weg naar de tijd van binnen de 13 minuten. Dat zou toch fantastisch zijn. Nog een persoonlijk en dus Belgisch record. En dan begint hij gewoon prima. Dan heeft hij een prima begin, een prima opening neergezet van deze Olympische 10 kilometer. Daar komt Swings weer aan. Nog altijd in dat ritme. Onder die wit met zwarte cap wordt het gezicht langzaam maar zeker wel wat roder. En dat is ook te zien in de rondetijd. De eerste 31 er nu voor Bart Swings. 10.21.48. Maar mag het als je 8000 meter hebt afgelegd. Laatste 2 kilometer dus voor Bart Swings zijn in Ingegaan in deze eerste rit duikt aan de overzijde nu de kruising af, de binnenbocht in voor volgepakte tribunes, want de Gangneung Oval zit aardig vol, hoor. Bijna 8.000 mensen zijn binnen. Als er zo'n 200 stoelen nog niet bezet zijn... dan is dat aan de ruime kant gerekend. En ik vrees AI 31-2 voor Max Swings... dat hij nu inderdaad wel de Belgische man met de hamer tegenkomt. Want de ronde tijden lopen op... en dan moet hij het verschil, de, het verval niet te groter laten worden. Anders dan zit dat Belgisch record van 12:57 er toch niet in. Nee, en dan zie je ook een beetje aan zijn manier van rijden nu. Waar hij in het begin heel erg lekker opspannend reed. Waar hij het echt uitzag uit zag... alsof hij echt een lange baas schaatsen, schaatsen was. Zie je... Nu. Nu Waar hij eigenlijk gedaan komt. Hij is eigenlijk gewoon een inliner. En dan begint het lichaam een beetje te schudden. Dan gaat het wel, hij probeert het wel. Hij gooit het ritme gewoon omhoog, maar er zit weinig kracht meer. Achter die, uh, achter die slag. En dan lopen die rondetijden in één keer heel, heel erg hard op. Want de rondetijd nu van Bart Swings is 31,8. En dan zie je gewoon dat de kracht uit de benen is. Het enige wat hij nog heeft, hij kan zijn lichaam een klein beetje heen en weer duwen. Hij heeft niet meer een goede valbeweging. En hij stept een beetje door de bocht in. Dit worden nog drie hele zware laatste rondes voor Bart Swings. En ik vrees met grote vrezen voor dat Belgisch record. Die 12, 57, 31 die, die reed op 21 november 2015. De kort de prikslag nu in de ronde. Ja, 32-5. Dat is er te veel aan. In één keer die ronde 32-5. En dan uh, moet hij vrezen... De voor een tijd ook binnen de 13 minuten. Kom op Bart Swings. Bijt en knok voor wat je waard bent. Hij passeert nu Johan de Wit. Die moet trouwens nog eventjes wachten. Een aantal seconden. Voordat hij de adviezen kan geven aan zijn pupil. Rio zoekt Tsujiya. Die kan hij nu pas geven. Als Tsujia ook behoorlijk stilvalt. Hij trouwens op de kruising. En zo'n 150 meter achterlicht op Bart Swings. De bel klinkt voor de echte Belgische Bart. Na 12-30-12. Ja en de laatste ronde 33-0. Ja Bart is echt heel... Helemaal stuk hoor. Hij zit er helemaal doorheen. Nou, kom op jongen. rij voor je vaderland. Voor België. Kom op nog 250 meter. Naar de finish. Laatste halve ronde gaan bijna in voor Bart Swings. Die deze eerste rit gaat winnen. Want Sugia heeft het ook moeilijk. Heeft wel ietsje meer snelheid heb ik de indruk. Maar komt niet rap dichterbij. Laatste 100 meter nu voor Bart Swings. En dan heeft hij zijn Olympische 10 kilometer erop zitten. Zesde op de vijf. Zesde op de 1500 meter. Geen Belgisch record. Wel zijn snelste 10 kilometer ooit op zeeniveau, maar wel nou weer net niet binnen de 13 minuten en dat is toch jammer. 13:03 53. Hij heeft het geprobeerd om binnen die 13 minuten te rijden. Verkoos de aanval, dat siert hem, maar dat zit er dan net niet in die tijd binnen de 13 minuten. 13:03 53 voor Bart Swings en met 13:10 31 rijdt Rio suiker Gia... 23 jaar uit Japan. Een persoonlijk record. Rit 2 gaat over anderhalve minuut beginnen. En die gaat tussen Hoa Bukou en de Canadees Jordan Beltios. Die vorig jaar hier zijn PR-rate 13.01.40. kijken of die Canadees die stunt kan herhalen. Sebastian, ik leer heel veel van jou he, de afgelopen dagen. En wat ik ook geleerd heb is dat uh, deze Bart Swings die komt, uh, uit Herend ja, en Herent is een uh, stad vlakbij vlak Leuven. Leuven. En ik heb ja. daar veel vrienden zitten in Herent. Dus ik ben er heel veel geweest. Er is ook een prachtig café. En dat heet toevallig De Oude Tijd. En volgens mij blijft gewoon De Oude Tijd het Belgische record gewoon staan. Het Belgisch record blijft inderdaad staan. Die 1257-31. Het is wel een PR-laagland. Je voor weet, swings. het is ongelooflijk, hoe... Patrick Lodiers alles weer naar een kroeg weet te vertalen. Ja, ja. Iedereen ja. zelfs gewoon de kwaliteit. Indrukwekkend, Indrukwekkend. Ja, is wel goede Indrukwekkend. vind ik dat. de trouwens hoor. Nou, dus. zeker, zeker. Vind ik, nee, ik vind het toch mooi dat ik. Ja, ik, had een, ik had gehoopt een, een nieuw Belgisch record, want ik. ik... Ik voel ook wel wat als, als Bart Swings rijdt. Het is, het is een mooie schaatser. Ik, en, ja, je en, en, hebt Belgische roots, hè? Moet even erbij zeggen. Ja, toch? ik heb daar lang ja, gewoond. Ja. Uh, maar het is toch niet uitgekomen wat er bij hem in zat. Vroeger nee. dacht ik, die Bart Swings die gaat ver komen. Ja. Die gaat echt nog wel podium nou, rijden. Hij is echt de belofte, de grootheid uh, in het inline skaten. Daar is hij onnavolgbaar. Ontzettend goed heeft hij de transfer gemaakt naar het ijs. En dat ging eigenlijk ook heel snel goed. World Cup gewonnen, 1500 meter. All-round toernooi op het podium. Echt? Hij riep tegen iedereen, "Nou ja, 2014 komt te vroeg, 2018 dat moet het gaan worden. Alleen hij, hij is gestokt, hij is stil blijven staan. Waarom kan je dat niet één uh, op één vertalen? Want die sporten lijken ze op elkaar. We hebben het bijvoorbeeld ja. gezien bij de Mulderbroertjes, ja. die doen het hartstikke goed. Nou, Het kost gewoon heel veel, de techniek is, ik kom uit de inline skaten. het kostte mij als, als in mijn jeugd heel veel kracht en heel veel moeite om een techniek te vertalen. skater trap je meer naar achteren, zoals dat heet. Ja. Schaatsen zet je zijwaarts af. Dan moet je meer rust nemen in je slag. Inlineskaten kun je een klein beetje steppen, kun je een klein beetje duwen. Dat zie je ook aan de slag hè, van, van Bart Swings. zie je ook wat Chad Hedrick bijvoorbeeld die dat deed. Ja. Dirk Parra kwam op schaatsen. Die had vijf, zes jaar nodig voordat hij uiteindelijk wel Olympisch goud won in Salt Lake City. Dus die transfer, die overgang, dat kost gewoon jaren. Het is toch ook een andere manier van wedstrijden rijden. Het, het skileren zelf lijkt toch veel meer op de short track. Ja, klopt. Dat is ook anders. Wat, waar ze heel veel moeite mee hebben, die hele grote skieler... Joey Mantia bijvoorbeeld, die, die trekt het ook niet... is bijna net zo'n grootheid in het skieler als, uh, als Bart Sfinks. Je ziet dat ze fysiek enorm goed zijn. Maar schaatsen is tegen de tijd rijden. En tegen de tijd rijden is een mentaal heel zwaar spelletje. Dan zit je niet in een peloton, dan kun je niet lekker starten en lekker gaan rijden. Maar hij heeft dus wel... Hij kan het wel. Hij heeft het talent. Maar ja. zou hij dan een andere coach moeten hebben... zodat hij misschien toch meer tegen de tijd kan rijden, Annette? Nou, ik denk dat het ook vergelijkbaar is van... stel dat ik op latere leeftijd zou gaan skilleren... dan euh, moet je toch ook je mentaliteit van het rijden van de wedstrijden veranderen. En ik denk, ja, hij is opgegroeid met de, de skillerkant. En ik denk dat dat dan wel heel moeilijk is om, om toch wel... Euh, ja, de wedstrijden net zo aan te kunnen vliegen in een lange baan schaatsen... als dat je in een skier ja. doet. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Ja, Mark? nee, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Je hebt, als je, je bent gewend... Die jongens zijn wereldkampioen, veelvoudig, wedstrijden, alles gewonnen. Dus die hebben een bepaalde manier gevonden die voor hun werkt om dan over te schakelen naar een andere manier die je nodig hebt voor het schaatsen. Dat is moeilijk. Eigenlijk moet je dan bepaalde dingen gaan afleren. En dat is een, dat is een strijd met jezelf. En dat, daar moet je naar op zoek. Wat moet ik afleren? Wat moet ik houden en wat moet ik verbeteren? Dat en is... afleren is altijd veel moeilijker dan ja. aanleren. Ja, ja, het ja. zou zo mooi zijn na Bart Velkamp weer een goede schaatsbellig. Ja. Uh, wat op zich wel grappig is, is dat Jorien... Dat, die heeft, uh, is ja, ja. Jorien Temos inderdaad. Die komt natuurlijk uit het short track. Uh, dat is nou ja, vergelijkbaar met het skileren en haar trainer Jeroen Otter vertelt in een documentaire ook... dat eigenlijk Jorien qua uh, wedstrijdbeleving veel meer een lange baanschaatster is... omdat zij heel erg van controle houdt. In een lange baanwedstrijd kan je heel erg de controle hebben over je eigen race... over de klok, over je vorm, over hoe jij die wedstrijd aanvliegt. En met een short wedstrijd ben je veel meer afhankelijk van het spelletje... van je tegenstander en dat is ook een manier van, van rijden. En hij zei ook... ja. Eigenlijk ergens is Jorien dan dus ja. geschikter als wedstrijdsporter voor de lange baan nou, dan voor natuurlijk. het short track. En dat is ook bewezen al, ja, al twee olympische spelen ja. lang. Uh, maar ze heeft natuurlijk heel veel aan het short track gehad ook vanwege die bochtentechniek. Ja. ja, maar dat is die... de manier van trainen die ja. voor haar werkt. En uiteindelijk het rijden van de wedstrijden komt haar, uh, haar uh, kracht, wat zij echt kan... Komt er in de lange baan beter uit dan bij het short track? Nou, we mogen heel blij zijn hoor, met van die, van die uh, vreemdgangers uit een andere sport. Zoals Sung Lee komt uit het short track. Temos uit het short track. Johnny Davis komt uit het short track. Joey Mantia, Bart Swings, Alexi Conten. Nou, ik kan er nogal wel een paar op noemen. Ik was zelf er ook eentje van. Michel Mulder Ronald Mulder komen uit het inline skaten. Alleen het schaatsen is olympisch. Als het inlineskaten olympisch was geweest... dan hadden wij als schaatsen een heel groot probleem <laughs> gehad. Het is een wereldwijde sport. Pedro Causil, zegt niemand iets hier... 500 meter rijden. Rijdt Olympisch Olympische Spelen 500 meter. Is een wereldtopper op 500 meter in skates. Ja, ik kom uit die sport. Daar is het krankzinnig hoe goed die jongens zijn. De, een basch legt iedereen zijn wil op in het inlineskaten. En hier is dat wel even anders. En dat is ook mentaal zwaar. Je komt uit de sport. Je bent wereldkampioen. Je bent de koning op de rots. En je komt hier eigenlijk als, ja, Rookie. gewoon een schaatser. En een dat, debutant. Uh, nou, ja. ik zag wel uh, drie fans met een uh, Belgische vlag. Kijk, en hier ja, eentje ja. naast aan mij aan wel. tafel natuurlijk ook. We gaan even Hij weer terug wel, naar de hoor, baan. Hij kan het wel. Jongens, we gaan even terug naar de baan. Want uh, een Amerikaan. Uh, nee, pardon. Pardon, een Canadees moet ik natuurlijk dus zeggen. Jordan Belchoos. Hoe doet hij het tegen die Noor Bucko? Goed. Hij is goed onderweg. Jordan Beltjoss, 28 jaar, uit uh, Toronto. Daar komt hij althans van origine vandaan, maar woont natuurlijk al jarenlang aan uh, de westkant van het land in Calgary. Al gaat er wel trouwens ook in Oost-Canada een baan uh, geopend worden uh, over twee jaar in Quebec. Daar verwachten ze veel van. Veel nieuwe aanwas. Beltjoss, goed onderweg, 30-6. Noteert hij nu, en dat nu is dan na 3600 meter, heeft de voorsprong op het schema van Sphinx uitgebouwd tot 6 seconden en 2 tiende van een seconde. Dus dat doet hij prima. Deze Jordan Belchios, die vorig seizoen, dat zei ik al, op deze baan bij de WK-afstanders een persoonlijk record heet: 13.01.40. Dus net boven die magische grens van de 13 minuten. Die tijd leverde hem de zesde plaats op bij de Wereldkampioenschappen afstanden. Maar Kramer won voor Jorrit Beresma en Patrick Beckert. Toevallig trouwens de tegenstander van Sven Kramer in de laatste rit, die Duitser. Maar Beltjoss is dus prima onderweg. En Erwin, dat was eerder vandaag al een beetje aangekondigd... door de man die hij nu passeert met de witte weer op het hoofd... zijn coach, Bart Schouten. Ja, inderdaad. Hem werd gevraagd, uh, wat gaat Tetjan Bloemen doen? En toen zei hij, zei hij iets heel, heel, heel, heel, heel bijzonders... Nou, ze gaan ze allemaal stuk bijten op een tijd die er gereden wordt in het eerste blok. En toen dacht ik: over wie dan? Over wie hebben we het dan? Over Bukko, of Sphinx, of uh, Lee of Guys Nee, steltjes. Die ging namelijk heel hard rijden en die ging een tijd neerzetten. Waar iedereen zich op ging stuk bijten in het tweede blok. Dus, en hij is wel, uh, hij begint in ieder geval heel dapper. Want als je dit soort rondetijden rijdt, dan kom je gewoon in de buurt van eigenlijk onder de 12,50 rijden. Dus heel, ik ben heel benieuwd naar hoe lang hij dit, dit, dit gaat vol, volhouden. Hij rijdt dit met echt fantastische rondjes. 30,6 was het net, maar het is nu alweer 30,5 geweest. En de laatste ronde die hij reed was, was alweer 30,4. Dus hij, hij rijdt echt gewoon. Heel erg goed. Al gaat het nu wel weer eventjes omhoog naar de 30-9. Want precies op het moment dat je afrondt, uh, Erben, dan komt hij ja. door. Heeft hij 4800 meter erop zitten deze Beltjols. Ik dacht een beetje toen jij uh, er net mij al fluisterde uh, de teksten van Schouten, dat het grootspraak was. Het. Als je kijkt naar zijn resultaten op de WK afstanden. 13e, 11e, 11e, 5e, 6e. Ja, dan zitten daar een paar leuke klasseringen bij. Maar schiet het er nog niet echt uit. Beltjols, een man van de hooglandbanen, natuurlijk de Hooglandbaan daar in Calgary. Komt nu zichzelf tegen. 31 rond de tijd Levert hij 3 tiende in. Nu op Bart Swings. Verklein uh, verkleint de voorsprong tot 6,6 seconden. En hij moet nog een heel eind. Want hij is 5200 meter onderweg. Net over de helft dus. Deze Jordan Beltjes. De nieuws. Oh, ik... Terug naar uh, Erben en Sebas. Die belt die deed het goed. Houdt hij dat vol? Nee, hij houdt het niet vol. Er is een moment gekomen dat de rondetijden in de 31ers kwamen. En langzaam maar zeker naderen we de 32 seconden. Hij levert ook iedere ronde in op het schema van Bart Swins. Het verschil na 7200 meter is nog maar 2 seconden in Canadees voordeel. En je ziet het ook aan de manier van rijden. De gelaatsuitdrukking bij Beltzels. De mond is open. Je ziet, je voelt bijna de pijn in zijn gezicht die hij heeft. Terwijl hij nog meer dan 2000 meter moet schaatsen. Het is ook een wat rustigere slag geworden. Hij staat nou ja, niet stil op het ijs. Maar je ziet gewoon dat de snelheid uit het lichaam verdwijnt. Eigenlijk bij elke slag die hij maakt. 32-1 kijkt al met zijn hoofd de kruising op richting zijn coach. Nou, die zal geen vingers naar beneden doen, de voorsprong op het schema van Swings is nog maar 69 honderdste van een seconde. Hij heeft het geprobeerd, Erwin. Die credits moet je hem geven, maar het gaat deze Jordan Meltzer's niet lukken. Nee, het gaat hem niet lukken, maar in die rondetijden ook. Ja, hij zat in het begin op het schema van het hè? Allemaal 29-8 zelf en een paar rondjes 30-0 gereden. En in één keer schakelt hij door naar rondjes 31,5, 31,5 en nu dan weer een ronde 31,8. En dan is er nog wel een kans hoor, dat hij sneller gaat rijden dan Bart Swings. Want Bart Swings ging die laatste twee ronden helemaal stuk. Die had drie, de, de, de laatste drie rondes van Bart Twink waren 32,5, 5 33, 1 en 33-5. En hij is nog steeds in de buurt van de tijd van, van, van, van uh, Bart Swings. Leuk moment nu. Sven Kramer is al binnen. Nog niet met de schaats aan. Hij loopt op het middenterrein. Nu op een gedeelte waarin het wit de Olympische ringen staan afgebeeld. En dat is dan zeg maar ja, een beetje aan de binnenzijde van de, bocht, de kruising af naar het rechte eind toe. Hij slobbert daar wat rond in een trainingsbroek en een oranje t-shirt. Dit is even sfeerproeven wat Sven Kramer op dit moment doet. Hij kijkt de tribunes in op dit moment naar... De tribune. Hij zal ongetwijfeld zijn vriendin Naomi van As. En zijn familieleden aan het opzoeken zijn. Misschien nog even oogcontact. Hij ziet Belchos nu voor hem langskomen. Belchos is onderweg naar de 8800 meter. Komt daardoor na 11 minuten 25 seconden en 26 honderdste van een seconde. Hé hey Erwin, ik zie nog steeds een 31-9 staan. Dus je kunt nou ook niet echt zeggen dat die rondetijden enorm Nee, hard hij kan hem heel mooi vlak houden in die hoge 31 31's. En dan moet hij nog twee ronden rijden. En de laatste twee ronden van Bart Sings waren 33-1 en 33-5. En dan is hij nog maar een paar. Langzamer dan Bart Swings nu. Dus als hij doorrijdt. Als hij een goede tweede klas op rond Gaat hij sneller rijden dan Bart Swings. En dan gaat hij richting de tijd van de 13.02. Dat zou een fantastische prestatie zijn voor deze man. De rondtijd is nu weer 31-8. En dan is hij door deze voorkomt 200ste van een seconde langzamer dan Bart Swings. Laatste twee ronden zijn ingegaan. Terwijl Sven Kramer zijn rondje erop heeft zitten over dat middenterrein. En weer naar beneden shot De trap af. Hij heeft sfeer geproefd. Hij heeft gezien dat het stadion vol zit. Deze Gangneung oval, 8000 mensen, Nederlanders, Koreanen, Japanners Ze kijken nu al toe in dit nou, geval naar de Canadees Jordan Beltjoss. Gaat hij sneller rijden dan Sphinx of niet? Hij moet nog 400 meter heel goed. rijden. En een ronde 31-4. Ja, je kunt niet zeggen dat hij uh, niet strijdbaar is. En dan kan hij nog 31, die minuten, als hij een goede top slotronde heeft. Dan kan hij die, die, die, die, die, die barrière van 13 minuten gaan breken. En dat heeft hij in zijn leven nog nooit gedaan. Want zijn persoonlijk record is 13 0, 1, van 11 februari vorig jaar op deze baan. Nu is het donderdag, 15 februari 2018. De eerste dag trouwens van het Koreaanse nieuwjaar. Nou, gelukkig nieuwjaar, Jordan. Maar komt er een persoonlijk record aan voor hem. Dat komt er, ja zeker. En binnen de 15 minuten, voor het eerst in zijn loopbaan. 12, 59, 51... Voor Jordan Beltsjos. Het is geen tijd waar Kramer van zal denken. Dat kan ik niet rijden. Maar het is een mooie tijd. Mooi gedaan door Beltsjos. Die ook een tegenstander had. Zijn naam is amper gevallen. Holmar Bukku. Het heeft pijn aan de ogen als je de Noorse nu en dan zou rijden. Maar hij is geblesseerd. 13-17-47 voor Bukku. Die last heeft. Heel veel last heeft van zijn linker enkel. 1. 12,59, 51, jij wil nog wat zeggen? Ja, zitten, dit is gewoon fantastisch. Want dit betekent dus hè, dat de Canadezen gewoon in vorm zijn. Als het Belgisch nu al 12,59 rijdt. Dat had uh, gewoon... 12,59. 12, 59. Dat had Bart, Bart Schouten beloofd. Dat betekent ook dat, dat Tekjan Bloemen deze tijd ook mee krijgt. En die zal er ook gewoon moraal voor krijgen. Dus die, hij is ook gewoon klaar. Dit wordt zo meteen... Een prachtig duel tussen een paar hele grote schaatsen. Kramer heeft zijn rondje gedaan, is weer verdwenen. Bloemen zal ergens in de of in vinden. Warming-up-ruimte hebben gezien, wat zijn landgenoot en Maatje Belchers heeft gedaan. We hebben eigenlijk. Uh, niks vernomen verder van Jorrit Bergsma. Die zal zich op zijn manier voorbereiden terwijl u hoort dat het dak eraf gaat in de Kankneung Oval. En ik zie een kindje op dit moment op de tribune met een heel groot kartonnen bord... waarop het gezicht is afgebeeld van de Olympisch kampioen van 2010... Van Vancouver, Sung Hoon Lee. Het is een fenomeen in Korea. Hij gaat rijden in rit 3 tegen de boomlange, 2 meter lange Duitser, Moritz Gijsrijter. NPO Radio 1. Het is uh, half 1. Bijna. Gert Luke met de hoofdpunten van het nieuws. De gemeente Rotterdam heeft op het stadhuis een condolianceregister geopend voor oud-premier Lubbers. Tot dinsdagmiddag 12 uur kunnen mensen dat tekenen. Volgens de gemeente had Lubbers een groot hart voor de stad, de haven en Kralingen en de wijk waar hij, de wijk waar hij woonde. Alpermeer Lubbers overleed gisteren, de uitvaart is dinsdag of woensdag. De Britse regering zegt dat Rusland het computervirus heeft verspreid dat vorig jaar zomer bedrijven platlegde in heel Europa. De aanval begon in Oekraïne en verspreidde zich daarna door Europa. In Nederland werden containerterminal APM en pakketbezorger TNT getroffen. APM moest sluiten en kon na negen dagen weer open, wat miljoenen schade opleverde. Premier Rutte wordt niet vervolgd wegens discriminatie... ...meldt het Openbaar Ministerie. pvv leider Wilders deed in november aangifte tegen Rutte... ...omdat hij volgens hem gewone Nederlanders achterstelt... ...bij asielzoekers en buitenlandse investeerders. Maar daar is volgens de OM geen sprake van. Ook verpleegkundigen en het longfonds doen mee... ...met de aangifte tegen de tabaksindustrie... ...bijna 90% van de leden is voor, zegt beroepsvereniging VNVN. Veel instanties uit de gezondheidszorg hebben zich aangesloten... ...omdat ze telkens worden geconfronteerd met schadelijke gevolgen van roken. B verkeersinformatie. Bij Amsterdam staat file op de A10 Zuid... richting Amersfoort bij Oud-Zuid. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht. File begint daar bij Geuzenveld 4 kilometer. Is vertraging is 20 minuten. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A4 vanuit Den Haag... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Inmiddels 4 kilometer. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stompost. Ja, en hier op de Olympic Oval wordt er echt gejuicht in de bochten. Wij zitten hier natuurlijk naast een hoop Koreanen. En die Koreanen die gaan uit hun dak als Lee langs komt schaatsen. En uh, dat is mooi om te horen. Er is echt wel schaatsbeleving in dit land. Uh, Sebastian, hoe doet Lee het? Hij uh, rijdt uh, nou, nog in de beginfase. Hij is op weg naar de 1200 meter. Het maakt eigenlijk niet uit welke rondetijd er op het rondebord komt uiteindelijk. Want, nou ja, luister maar. <laughs> Gewoon elke keer dat er überhaupt een getal, een cijfer verschijnt. Dan klinkt er gejuich. Het is nu een 3-1 uh, en, en dan nog twee keer een 3. Oftewel een rondetijd 31-33. En dan nog een 3, omdat het verschil in het nadeel van Lee met het schema van Jordan Belschorts al meer dan drie seconden is... terwijl hij nog niet eens anderhalve kilometer heeft afgelegd. Het is een rustige beginfase van de 29-jarige Olympisch kampioen van Vancouver uit Seoul tegen de militair en de master bedrijfseconomie Moritz Geisreiter... 30 jaar uit het Zuid-Duitse Insel. Boomlang, twee meter lang dus, een van de langste schaatsers uit de peloton... En daar kan je lekker achter zitten op de kruising. En dat gebeurt op dit moment. Want Geysreiter is de locomotief eventjes voor Seung Lee. Die maakt daar dankbaar gebruik van. Reed mooi naar Geysreiter toe. En met een super geconcentreerde blik neemt Lee nu het commando over in de binnenbaan. Hij is onderweg met de 2000 meter. De rondetijd daar, Lee. De rondetijd is 31-0. Hij herbouwt de rondetijden iets naar beneden. Of Geysreiter rijdt nu een rondje 30 .8. Maar ze zijn nu na 2 kilometer al 5 seconden langzamer dan België. 5 seconden langzamer dan uh, Belchors inderdaad de doorkomsttijd 2 minuten 40 seconden en 1100ste en die achterstand op de Canadees die loopt dus alleen maar op. Die loopt eenmaal maar op. Uh, daar hadden we toch iets meer van verwacht of mag je die conclusie maakt uit het nog niet trekken? Nee, Sung-hoon Lee uh, die, uh, heeft een handje van hem heel rustig in zijn slag uh, proberen te komen, heel rustig te beginnen. 1, 2, dat is ook echt van 10 kilometer, maar dan moet hij wel gaan afbouwen. Hij heeft natuurlijk een eindschot, uh, veel, uh, veel in de master uh, gebruikt hij dat. Ik weet niet wat hij gaat doen. hoor. Ik weet niet hoe diep hij wil gaan. Want uh, in zijn achterhoofd telt één ding en dat is die master. Hij weet dat hij op deze afstand geen goud gaat winnen. Annette? Ja, eigenlijk zagen we wel be een beetje hetzelfde op de vijf kilometer. Toen begon ja. hij ook uh, vrij oké. Okay. Maar toen had hij echt een enorme eindsprint nog. Dus ik verwacht maar dat kan hij dat, dat nog uh... in deze tijd waarin ook op die tien kilometer... zulke snelle rondjes worden gereden? Nee, niet als je voor goud wil gaan. Nee, toch? Maar ja, ik denk dat hij dat ook niet verwacht dat hij daarvan kan gaan. Even Momenteel. terug naar de directie Die beltjes die, ja. die Canadees. Dat was een goede tijd. En dat was ze, een hele goede ze, tijd. Er werd onmiddellijk gezegd, ja, die Canadees zijn in vorm. Ja. En dat is dus uh, ja koren op de molen voor Titjan Bloemen. Ja, nee, ik heb met, uh, met uh, Bart Schouten gesproken, zijn, uh, zijn coach. Uh, die hebben een heel uitgekiend schema. Die gaan af en toe op hoogte, een aantal dagen en dan weer terug. Hoogte weer terug, dat doen ze al een heel jaar lang. Uh, en dat, dat patroon volgen ze. En dat hebben ze nog heel laat voor deze Olympische Spelen gedaan. Um, dus ze zijn laat aangekomen, ze hebben nog laat op hoogte getraind en dat wil zeggen dat je lichaam aan moet passen, komt terug van hoogte, moet een, een jetlag verwerken, moet een reis verwerken. En daar hebben ze best een risicootje meegenomen. En wat Bart zei, zeg maar ja dat risico nemen we. Dus een paar dagen voor die vijf kilometer zijn we maar goed. Met het risico dat die vijf kilometer iets minder gaat. Maar we richten alles op die tien kilometer. Die tien kilometer is voor ons van belang. Jijn ja, Beltjos trekt zich op aan het niveau van Tetjan Bloemen. Dat hebben we al eerder gezien. Hij rijdt hele goede tien kilometers. Uh, en die is in vorm. En uh, dat betekent dat uh, Tetjan Bloemen ook gewoon in vorm is. Ja, dan kan je echt één op één uh, zo, Annette, uh, op elkaar liggen nou, het geeft in ieder geval wel heel erg veel vertrouwen. Dat je ziet ja. dat het programma wat je hebt gevolgd, dat dat goed is. Hetzelfde Waarschijnlijk... wat je bij die Nederlandse Lotto hebt. Precies. Als de ene goed is. Ja. ja, dat is toch lekker. Dan weet je ja. dat, dat alles goed is. Dat is ook mentaal uh, in je kopje lekker. Dat je denkt, oké. Okay. Kennelijk hebben wij het goede ja, programma gevolgd. Als je 25 ja, rondjes moet rijden, dan is het ja. lekker... als je je trainingspartner daar ja. goed doorheen komt met een goede tijd. Maar wat ja. ik ook wel mooi vind, is we zagen net Sven Kramer... hier over dat middenterrein lopen. Daar kregen wij ook close up van te zien omdat wij een, een, een, TV, omdat wij een tv hebben. Uh, en uh, toen likte jij wel je vingers even af, hè? Ja, nee, hij loopt hier rond met een, met een blik van... Uh, nou jongens, kom maar op. Ik heb er zin in. Echt van, uh, kom Wie maar allemaal op. Wie maakt mij wat? Wie maakt mij nou, wat? Sven, die houdt er enorm van om uitgedaagd te worden. Dus dit is, ja, dit is voor hem echt de ultieme uitdaging. Want oh, dat gebeurt bijna niet meer. Precies. En als, jij, als hij dus goed is, wat hij dus blijkbaar is... dan is het gewoon heel erg lekker dat je dat gevecht aan kan gaan. Dus volgens mij is hij er wel klaar voor. En, en hij kan hiermee ook niet van zich afschudden. Hij kan iets gaan doen wat hij nog nooit heeft gedaan. De 10 kilometer winnen. En als hij dat doet... ja. Dan, uh, dat is oh, gewoon een fantastisch. Is dit. We wow. gaan even naar uh, de Belg-Bart Sfinks. Hij reed in de eerste rit een tijd van 13 minuten en 3 seconden... en 53 honderdste. En dat is voorlopig de tweede tijd. Steven Dalebout, praat met hem. Nou, hoe ging dit? Het uh, was een hele zware wedstrijd. En uh, ik denk dat uh, ik tot 3 uh, vier ronden van het einde... Uh, mijn beste 10 kilometer ooit heb geschaat. Maar <laughs> dan ging het licht echt uh, letterlijk uit. En het was, uh, ja, het was heel zwaar toen... En, uh, ik kon ze toen niet meer onder de 31 houden en uh, dat moest wel natuurlijk voor je uh, voor te kunnen meedoen. En ik heb van in het begin gestreden en uh, ik ben dichtgekomen, maar de laatste drie ronden waren er te veel aan. Het is zo lang in die dertigers en zo vlak dat was dat wat je in gedachten had. Ja, ik, moet, ik moet het gewoon zo aanpakken, wil ik, uh, wil ik heel misschien een klein kansje hebben op succes? Ja, zeker. Uh, ik wist uh, wat er vorig jaar voor het podium nodig was. En, uh, ik denk dat, uh, dat er nu wel een aantal, ja, dat nu ook uh, laag 13,50 uh, gaat worden en... Voor het podium dan. Voor de overwinning. dat nog harder gaat gaan. Uh, dus uh, dat was sowieso... 12,50. Ja, voor het podium denk ik wel. En, uh, dat was sowieso ja, het doel voor mij. Maar als je de laatste 233 redt, dan kom je niet. Het is ook een heel eind. Maar ja, die 5 kilometer en die 1500, dat ging, dat ging al best goed. Dat ging, voor mij ben jij wel, uh, rij jij wel goed in de rond, of niet? Ja, ik, uh, ik ben zeker fit en het schaatsen gaat heel goed. Ik heb uh, twee zesde plekken. Ik, ik hoop natuurlijk op meer, maar... Vijf uh, kilometer was ik er dichtbij. Um, vierde plek een paar tienden. Derde plek uh, twee, twee seconden. Dus dat was al heel goed. 1500 rekenen uh, uh, even sneller rondjes als rust. Alleen startte iets sneller. Dus uh, ja, ik, ik ben zeker goed aan het schaatsen. Maar daarom ging ik er vol voor op de tien ook. Uh, je bent op de speel, dus dan moet je gaan voor, uh, voor het hoogste. Ja, er komt nog meer aan, hè? Ja, zeker de massastart. En, uh, Wat wil je daar? Ja, dat, daar wil ik op het podium staan. En uh, dat moet gewoon. En, daar ga ik gewoon alles aan doen. Het gaat een, een tactische wedstrijd worden. en ik wil werk heel goed tactiek aan het voeren. Bart Swings. Ja, zijn doelen liggen niet op die 10 kilometer. Die massa start. Ondertussen komen de Matadoren in het oranje. Zo één voor één het stadion binnen. Hebben Sven Kramer gezien. We zien nu Jorrit Bergsma. Ook hij komt even sfeerproeven tijdens de rit van... Uh, de Duitse favoriet. Sun Hoon Lee. Hoe doet hij het erben en Sebas? Lee onderweg tegen Geisreiter heeft uh, de versnelling uh, ingezet. Ja, de Koreanen blijven maar schreeuwen en schreeuwen. 38. 8 Het verschil wel trouwens al hadden 9 seconden in het nadeel van Sun Hoon Lee. Dus hij heeft nog een flink gat te overbruggen. Om Jordan soms dadelijk bij het ingaan van het welpauze van die eerste plaats uh, te verdringen. Inderdaad, Jorrit Bergsma is binnen. Doet op dit moment zijn rugzak af. Ik denk niet dat hij nog terug zal keren in de catacombe. Want hij moet dadelijk na de dwelpauze. In rit 4 natuurlijk uh, zo rond de klok van 6 minuten overeen in Nederland. Aan de bak. 30-3. Nu voor sung Lee. Die de versnelling dus doortrekt. Terwijl uh, Jorrit Bergsma inderdaad begint met omkleden op dat middenterrein. Zijn coach, Jillet Adema is erbij. En die zegt nog wat op dit moment tegen hem. Wij kijken weer terug naar uh, de baan waar Lee wegschaatst bij Moritz Gijsrijd. En we nemen de volgende doorkomst nog even mee. Om te kijken of hij veel ja, inloopt had, en snel inloopt op Belchels. Het waren net 7,9 seconden. Dat op tweeën 700 meter ligt Lee nog 6,5 seconden achter. The cat sat on die Springfield little by little. En stukje bij stukje komt hij dichterbij de snelste tijd. Hoon Lee, wat is hij aan het doen, Sebas? Nog twee ronden moet hij schaatsen. En dan is hij er. En hij rijdt op dit moment 1,6 seconden sneller dan Jordan Belsjols. Een mooi aflopend schema. Wat is het ook mooi om te zien. We hebben regelmatig schaatstoernooien gehad. In lege hallen, her en der op de wereld. En nu 8000 mensen. Het is volle bak in de Oval. Dit is nog maar het eerste deel van de 10 kilometer. Dit zijn nog niet eens die drie finales die we dadelijk gaan krijgen. Maar de sfeer zit er al heerlijk in. We genieten van het rijden van Seungun Lee. Die nog 400 meter moet schaatsen. En Erben een hele mooie tijd Ja, zeker. En de ronde tijd. Ja, nog steeds. 33 met nog 400 meter gaan. Het dak gaat hier echt af. Op een gegeven moment staat hij 10 seconden. 10 seconden achter op de tijd van, van Belchip. En nu is hij nog sneller. 2,5 seconden al sneller. En hij vliegt echt. Hij vliegt naar de finish. En dan gaat hij een persoonlijk record rijden. En de Koreaans record. Deze Sung Hoon Lee. Hij sprint. nummer 5 van de 5000 meter. Laatste 100 meter. Sprint inderdaad naar de finish. Beide armen los. Nu in dat blauw met witte pak. En komt er inderdaad de Koreaans record. Jouw 55 54. Ongelooflijk. Ik doe even de linkerschelp van mijn koptelefoon weer op. Want mijn oren die knappen bijna van het geluid dat de Koreanen hier weten te produceren. Alsof Lee zijn tweede Olympisch gouden medaille in zijn loopbaan heeft binnengehaald. Zo juichen ze hier al. En ik zei het al, er komen nog drie finales dadelijk na dit wel. Met Bergsma, Giotto, Tumolero, Bloemen, Beckert en Kramer. Maar dit was een heerlijke prelude. Dit was een heerlijke inleiding op die drie fantastische ritten. Want dit was al een fantastische rit. Met een mooi persoonlijk record gezien. Gereden door Sung Hoon Lee. ...uit Korea. 12, 55, 54. En daar worden wij hier nu al helemaal enthousiast van. Ja, en Mark Duitert uh, en Annette, ges, Annette, je zou zeggen... ...was aan het begin wat harder gestart, dan was je nog sneller geweest. Of werkt dat zo niet bij hem, bij Lee? Nou, als ik hem nu zo zie, uh, zo. Het gaat echt helemaal los hier. Als ik hem zo uitzie rijden aan de binnenkant, heb ik wel echt een idee dat hij wel echt goed kapot is. Ja. Dus dit is wel echt zijn manier van rijden om hem op deze manier op te bouwen. En hij heeft gewoon altijd een eindschot. Maar op deze manier opbouwen, ik denk dat het goed is. Hij maakt pas. een eren rondje. Kijk ja. het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Ja. Sebastian was de hier juist. Ja, het is dat iedereen staat. Hij heeft zijn pak inmiddels half uit. Ja, een van de ja. coaches komt op dit moment naar Tour. Die glijdt hem voorbij trouwens. Uh, een van zijn coaches is Bob de Jonge. De Olympisch kampioen van 2006. Die zag ik vanmorgen zelf inrijden. Die was zelf rondjes aan het schaatsen. De hoeken had hij niet meer. En hij was nog nerveuzer, denk ik. Dan zijn pupil, dan Li. Die nu rechtop staat. Oh, op het moment dat ik zeg, buigt hij weer voorover. Handen op de knieën. En hij heeft inderdaad nog een gelaatsuitdrukking. Dat je zegt, nou je ziet er best nog wel goed uit. Die man is gewoon in vorm. Nu komt hij bij Bob de Jong. En krijgt hij een flesje energiedrank. Dikke high five. Klopje op het middel van uh, Seung Lee. Van de Olympisch kampioen van 2006. Aan de Olympisch kampioen van 2010. Die de boel hier op stelte heeft gezet. En nu, blof, neerploft op die middenboarding die zo'n stuk lager is... dan de boarding aan de rechterkant van de ijsbaan. En daar gaat hij zich nu rustig omkleden. Hij heeft de felicitaties in ontvangst genomen... van de vele Koreanen die gingen staan hier in de Oval. Ja, dit was echt een mooie rit. En wat ik zeg, de sfeer zit er al heerlijk in. En dat werkt mooi mee tijdens deze 10 kilometer. En hoe zou het met Sven Kramer gaan op deze dag van de waarheid? Bert Maaldering, die sprak vanochtend nog met hem. Nou, dit is de dag der dagen... Voel jij dat ook zo? Nou ja, ik moet zeggen, het voelt, valt me eigenlijk alles mee. Ik had er erger verwacht. Wat had je verwacht? Maar ik had wel iets meer spanning verwacht, zeg maar. Een ongezonde spanning, maar tot nu toe is het nog uh, vrij lekker. Wat zou ongezonde spanning zijn? Nou, als je slecht slaapt natuurlijk en zo, is het niet echt fijn. Maar ik heb echt prima geslapen. Doe je daar wat mee? Ik bedoel wat aan. Neem jij slaappillen en zo? Nee, nee, nee. Of, uh... Nooit, nooit. Nee. Nee. Het is dan niet zo als je dan in je bed gaat liggen... dat je alleen maar denkt, uh, morgen de dag der dagen... Wel, maar ja, ik weet natuurlijk ook, ik, dat gaat alleen goed komen als je gewoon goed slaapt. En, uh, ja, ja maar juist als je weet dat dat moet, dan lukt het vaak niet. Nee, nee maar het, het ging prima. Wat heeft dat ook te maken met jullie appartement? Met gezellige medaillewinnaars, want jullie slapen met z'n vieren in een drie appartement ja ja, ja, ja, ja, klopt. Maar uh, ja, nou, ik weet niet, maar uiteindelijk heel plezier, uh, dat uh, neemt een hoop stress weg. Dat klopt, ja. Ja, want dat is dan ook plezier daar. Ja, nee, absoluut. Ja, nog wel, ja. ja. Waar gaat het dan over? Gaat het dan over de 10 kilometer... tussen jou en smekens en nuis en roest? Nou, nee, tuurlijk gaat het wel over de 10 kilometer, absoluut. Maar het gaat ook net zo goed over die andere afstanden die dagen hiervoor natuurlijk. En het gaat vooral heel veel over ons in bed. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, ja gewoon. Wat, wat ja, moet ik zeggen? Gewoon, ja, hoe moet ik zeggen? Mannen onder elkaar. Gewoon ja, dom lullen. Vrouwen. Ja, ook dat. Ook dat, zeker. Ja. Dus dat kan nog wel, want uh, al die clichés over ontspanning en zo... dat is dan uh, wat wij dan ontspanning noemen. Uh, bij ons wel, ja. ja. Denk je aan tijden die hier gereden moeten worden? Of de tijd die gereden moet worden? Natuurlijk mm, denk je aan tijden, maar ja, het is moeilijk, het is, ik vind het moeilijk in te schatten... omdat uh, de vijf kilometer ging eigenlijk ook niet zo als, uh, twee jaar geleden, als een jaar geleden. Dus uh, ja, het blijft een beetje gissen.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 Nou ja, uh, of het nou motiveert of niet, het moet toch. Uh, de vraag is natuurlijk of het gaat lukken en ik ga mijn uiterste best doen. Ik vroeg Thet Jan Bloemen ook of ik hem mocht interviewen gisteren. Nee, dat was absoluut niet aan de orde, ah. want uh, moeilijk, moeilijk. Ja. Bersma wilde gisteren wel. Maar jij staat hier gewoon vandaag. Wat zegt dat nou? Ja, weet ik niet. Het hoort bij mijn werk. Is dit werk? Tuurlijk hoort het er ook bij, vind ik. Alleen, uh, ja, weet je, ik kan er heel moeilijk over gaan doen. Ik kan hier ook even een minuutje gaan staan en dat ja, gaat het mij vandaag niet uh, in, de, in de weg zitten. Is dat dan onzin, dit? Weet beetje leuke onzin? Of het een leuke onzin? Nee, nee. Ik vond... Nee, nee. Nou ja, leuk, leuk. leuk euh... Noodzakelijk kwaad, Bert. Nog een ander noodzakelijk kwaad? Dan wil ik je verder niet meer lastigvallen, hoor. Maar de volkskant vandaag komt met dat verhaal. Dat heb je gelezen, denk ik, over ja. Anema. Uh, je hoeft daar nu niks over te zeggen, want ik snap best dat je ander dingen nee, aan je kop hebt. Nou, ik kan wel een afspraak maken. Wil je daar nu iets over zeggen? Oh, of, ga je... of ga je daar straks iets over oh, zeggen? nu ook al, hoor. geen probleem. Wat vind je daarvan? Um... Ja, ik vind het opzienbarend, omdat ik, het, ik, heb het, ik heb die geruchten natuurlijk ook wel gehoord. En ja, is, uh, nis, ja hoe moet ik het zeggen? Het zou niet zo mogen zijn. En weet je, ik, kan het al, ik heb het nu ook wel van één kant gehoord natuurlijk. Hè, en uh, dus het is, het, ja, ik, ik vind het heel moeilijk om daar op dit moment een oordeel over te geven. Ja, wat vinden jullie daarvan? Zegt dat wat, dat Kramer heel ontspannen nog even een interviewtje geeft op de dag van de wedstrijd. En Bersma en Bloemen niet. Ja, het is precies zoals hij het zelf zegt. Hè. Ik kan het ook niet doen en dat wordt dan ook een ding van ik ga het nu niet doen. Ik kan ook even gaan staan en even, dat zegt iets over hem. Oh, Vond oh, jij het lastig aan net om op de dag zelf nog met uh, Bert Mauldering te praten? Nee. Nee, maar ik denk ook dat het gewoon het verschillende type persoon is. Ja. Sven, die is gewoon... Uh, die maakt ook gewoon echt altijd een dolletje... Op het, uh, op het middenterrein. En net was hij ook... loopt hij ook ontspannen rond, kijkt hij rond... en Jorrit zie je toch dat hij meer gefocust op, is... op zichzelf. Als het maar geen energie kost, hè? Want, Precies. Uh, ja, gaan... je moet... Uh, je moet goed in je schoenen staan. Uh, en natuurlijk... Uh, ik, ik heb het voor Vancouver ook wel gehad... toen gaf Sven ook een interview. Voor de 1500 was het. was ook met Bert trouwens. En als je... als je niet zo zeker voelt... en uh, je, ga, je gaat in op de verkeerde vragen... dan is het ja. niet lekker voor een wedstrijd. Nee. Nou, Bert maar dat vandaag dus niet... Maar gisteren wel. Had hij tijd voor Bert Malerie. Heb je er een beetje zin in of ben je vooral gespannen? Ik heb er zin in, maar de spanning begint ook wel toe te nemen. hoor. Waar voel jij dat aan? Ja, gewoon uh, ja, je wordt een beetje onrustig in je lichaam. Dus, ja, je voelt dat er wat gaat gebeuren. En uh, ja, je lichaam is gewoon niet tot rust. Wat uh, brengt die meeste spanning met zich mee? Ik bedoel, is dat van uh, gewoon niet zo'n beste seizoen gehad en hier moet het gebeuren? Of is het gewoon Olympische Spelen de spanning? Ja, elke wedstrijd heb je al spanning. Uh, natuurlijk, uh, bij de grotere toernooien dan komt die, die, die spanning uh, ja, meer. Maar uh, ja, dit is gewoon de gezonde spanning die nodig is. Dat heb je altijd? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, die heb ik ook nodig om, uh, om, straks, om morgen uh, ja, goed te kunnen presteren. Ben je ook in vorm? Ja, ja ik, uh, ik ben heel tevreden hoe het nu gaat. En... Uh,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 ja, heb ik echt weer die ontspanning die uh, weer kunnen pakken. Zou je verbaasd staan als morgen wordt gezegd... de winnaar van de 10 kilometer is Jorrit Bersma? Ik weet wat erin zit. En uh, ik hoop dat ik uh, ja, het op het ijs kan leggen. En dan, uh, ja, dan gaan we het zien. Ja, we gaan het zeker zien. Maar die Jorrit Bersma die had geen goed voorseizoen. En nu zegt hij dat hij in vorm is. Hoe zien jullie dat, uh, Annette? Nou ja. Je ziet dus ook hoe snel het kan gaan. Maar echt op het OKT tijdens die 10 kilometer zag je echt dat vertrouwen voer, uh, groeien. Daarna heeft hij allemaal stappen voorwaarts kunnen zetten. Omdat hij daar een goede race rijdt. En dan kan je elke keer toch refereren aan een goed gevoel tijdens een race. En daarvoor ben je er elke keer een beetje ja, tegen aan het vechten. Het lukt niet. Hij komt niet echt lekker op snelheid. En dan ineens rij je een rit dat het gaat lopen. En dan denk je... Hey, Zie je wel, ik kan het gewoon ja. nog wel. En dan race na race voel je dat dat vertrouwen kan gaan groeien. ja, Maar je hebt hem ook zien rijden hier. Ja. Hè? En hij uh, ja. was best zonder de indruk. Ja, hij rijdt wel eens van is Lekker en de zwoeng. Hij heeft ook in het begin van het seizoen veel te veel gereden. Hij reed een marathon. Hij reed een 5 kilometer. Weer een marathon. Nog een 10 kilometer. Weer een World Cup. Ja, ja, je moet... kan maar van schaat ja, houden. De World Cups toen hij niet fit was. Ja, World Cups toen hij niet fit was inderdaad. En toch nog even de plas overvliegen. Dat is ook jelle Adema. Die zegt Ga, gewoon rijden, rijden, rijden. Alleen uh, het heeft hem wel de vijf kilometer gekost op het OKT. En nu voor de speler is het een ander verhaal. Hè. Hij heeft zes weken gehad om zich voor te bereiden. Geen afleiding. Helemaal zijn trainingsprogramma kunnen volgen. En dat heeft hij wel even nodig gehad. Uh, en dat, daar kom je weer in de flow. Hè. Precies zoals we net zegt. Tijdens die tien kilometer zag je eigenlijk het verschil omslaan. En uh, hij is er weer. We gaan uh, afsluiten. Wat vroeger dan gewend. <laughs> Want we willen op tijd zijn natuurlijk. Als start goed klinkt voor Jorrit Bergsma... in zijn rit tegen Davide Giotto, de Italiaan. Dus uh, zometeen gaat het gebeuren. Vandaar het NOS-journaal van 1 uur. Wat vroeger dan 1 uur. Tot zo, bij Radio Olympia. Frankrijk? Uh, Italië? Griekenland? Nee.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 Kom naar De Dealer of kijk op volkswagenbedrijfswagens.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Maak kennis met de Incompany-programma's van Managementboek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag, managementboek.nl slash Incompany. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stoophorst. Net gingen de Koreanen helemaal uit hun plaat toen Lee hier aan het rondrijden waren. Maar nu zijn wij aan de beurt, want mensen, het is zover. Het gaat beginnen, de 10 kilometer, met eigenlijk 2,5 en een We hebben natuurlijk Jorrit Bergsma, Tedjan Bloemen en in die laatste rit, dames en heren, Sven Kramer. Dat allemaal na het nieuws wat we dus even naar voren hebben gehaald. Het nieuws met Kluk. De Britse regering zegt dat Rusland het computervirus verspreidde. dat vorig jaar zomer in heel Europa bedrijven platlegde. De aanval begon in Oekraïne. later werden ook elders in Europa bedrijven getroffen. In Nederland werden onder meer containerterminal APM in Rotterdam. en pakketbezorger TNT gedupeerd. APM moest sluiten en kon pas na negen dagen weer open. De schade werd op miljoenen euro's geschat. Rusland ontkent achter het virus te zitten. De gemeente Rotterdam heeft op het stadhuis een condolianceregister geopend voor oud-premier Lubbers. Tot dinsdagmiddag 12 uur kunnen mensen dat tekenen. Volgens de gemeente had Lubbers een groot hart voor de stad, de haven en Kralingen, de wijk waar hij woonde. Oud-premier Lubbers overleed gisteren. De uitvaart is dinsdag of woensdag. Premier Rutte wordt niet vervolgd wegens discriminatie, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. justitie Remco Andringa. Uh, waarom wordt Rutte niet vervolgd? Nou, eigenlijk om twee redenen. Ten eerste is er inhoudelijk gekeken of er sprake is van discriminatie... en dat is niet het geval, zegt het Openbaar Ministerie. Het gaat er in deze kwestie om of Nederlanders worden achtergesteld... ten opzichte opzicht van vluchtelingen, zoals Wilders beweert. En het OM zegt, ja, bij discriminatie moet er bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt... op basis van iemands afkomst. Dus bijvoorbeeld, eh, Nederlanders of Belgen, die mogen iets niet... maar Eritreërs of Soedanezen mogen wel iets. Nou, dat is hier niet aan de orde. Er wordt, geen, eh, er wordt, er wordt onderscheid gemaakt... Op op basis van of iemand een Nederlands paspoort heeft of niet. En dat is niet strafbaar, dus daarom geen vervolging. Maar er is nog een tweede en eigenlijk nog veel belangrijker reden. Zelfs als het OM had willen vervolgen, had het niet gekund. Want het OM zegt helemaal niet bevoegd te zijn... om de premier voor de rechter te brengen. Dat kan alleen gebeuren door de Tweede Kamer of bij Koninklijk Besluit. En daarom verzoeken heeft volgens het OM helemaal geen zin... omdat er dus geen sprake is van discriminatie. Ja, Wilders dat aangifte gedaan. Uh, hoe heeft hij gereageerd? Uh, Wilders uh, uh, heeft uh, een tweet gestuurd... waarin hij de beslissing van de OM onbegrijpelijk en laf noemt... ondanks die wettelijke belemmering die er dus is. En Wilders zegt te willen kijken of hij vervolging kan afdwingen... via een heten, artikel 12-procedure. Dan bepaalt het gerechtshof of het Openbaar Ministerie... de zaak uh, voor de rechter moet brengen of niet. Afwachten dus uh, of het zover komt. En maakt die kans?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 In de Betrexstraat in Nieuwegein is vanochtend een op scherp staande handgranaat verwijderd... door de explosieve opruimingsdienst. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein een huis onder vuur genomen. En prinses Ariane heeft haar linker pols gebroken bij het schaatsen. De pols moet drie weken in het gips. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... kan wel gewoon mee op wintersport naar leg. Het NOS -journaal. Eén verdieners zijn de afgelopen tien jaar steeds meer belasting gaan betalen... en twee verdieners juist minder.